8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... de voorzitter van de deelgemeente Delfshaven. Ik zei het al over de vrouw die tien jaar dood in huis heeft gelegen. En vandaag uh, uitspraak door het Zeerecht Tribunaal. Gaat u ook meer over horen hier in het NOS Radio 1-journaal. Nu eerst naar Jan van der Putten.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 Kijk, wij hebben twee prachtige parkeergarages en waarvan we nu zeggen, ja, die staan niet vol. Maar we hebben daar omheen een gebied met blauwe zones waar je gratis kan parkeren. En waarom zou je dan gaan betaald gaan parkeren in de garage als je gratis kan parkeren in de blauwe zone?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 In de letse hoofdstad Riga is het dodental door het instorten van een supermarkt opgelopen tot 18. Er zouden nog steeds mensen onder het puin liggen. Bovenop het dak van de supermarkt in Riga werd een wintertuin aangelegd met planten en bomen. En de constructie was daar mogelijk niet op berekend. Het Britse echtpaar dat jarenlang drie vrouwen als slaaf... in huis gevangen hield, is op borgtocht vrijgelaten. Gisteren werden de man en de vrouw van in de 60 opgepakt... nadat de politie al in oktober drie vrouwen uit hun huis had bevrijd. De vrouwen werden daar dertig jaar lang vastgehouden... en zijn zwaar getraumatiseerd. De onderzoek naar het echtpaar loopt tot in elk geval januari... zegt Scotland Yard. En tot die tijd hoeven de twee de gevangenis niet in.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 De republikeinen gebruikten de filibuster geregeld... maar vanaf nu is dat vrijwel onmogelijk... en de republikeinen zijn daar woest over. Bij een brand in een varkenstal in het Brabantse Hoge Loon... zijn zo'n 250 varkens omgekomen. De brandweer wist een tweede stal te behouden. Het vuur ontstond vannacht, om twee uur door nog onbekende oorzaak. Bij de brand in Hoge Loon zijn geen mensen gewond geraakt.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 Op de weg is het al de hele ochtend rustig. En dat blijft wel zo, denk ik. Hè? He, het? Ja, het is uh, relatief rustig. Het wordt wel iets drukker. 50 kilometer op dit moment. En dat komt ook doordat er bij Rotterdam nu ongelukken gebeuren. Op de A15 Europoort richting Rotterdam is de rijstrook dicht... bij Spijkenisse door een aanrijding tussen drie auto's. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Twee auto's uh, op elkaar. Tussen Sliedrecht-West en Knoop het Gorkum. 10 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. En nu staat er ook een kraanwagen met pech op de A20 Gouda... richting Hoek van Holland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 Bedankt. Het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Het Zeerecht-tribunaal doet vandaag uitspraken in de Greenpeace-zaak. Wat is de waarde van die uitspraak als een groot deel van de activisten al op borgtocht vrij is? Dat hoort u zo. En tien jaar lang kon een vrouw uit Rotterdam dood in haar woning liggen... zonder dat iemand haar opmerkte. Gisteren werd ze gevonden, de politie. In de woning wordt uiteindelijk een overleden persoon aangetroffen... en dat blijkt de 74-jarige bewoonster te zijn. De overleden Rotterdamse werd gevonden nadat medewerkers van Energiemaatschappij in Neko een leiding in het huis wilden vervangen en niemand opendeed. Een van de buurvrouwen verwoordde haar ontzetting als volgt. Er zit 23 centimeter baksteen tussen die dame die daar heeft gelegen en de slaapkamer van mijn kinderen. Dus ja, het is een heel, heel, heel vervelend idee. Voorzitter van Delfshaven, deelgemeente Carlos Consalves, goedemorgen. Hoe kon dit gebeuren? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik, uh, ik heb, uh, sinds gisteren dat ik het gehoord heb, heb ik me uh, ja, ik heel hier, uh, over na zitten denken. Het is zelfs een straat waar een, uh, ja, voor oudsher zelfs een, een hele actieve bewonersgroep uh, actief is. Ja, en toch heeft het kunnen gebeuren. Ja, want je vraagt je het af. Hè? Um, als je kijkt na, nadenkt over, zoals u dat waarschijnlijk ook heeft gedaan, wie het allemaal had kunnen opvallen, denk ik uh -huh. aan be bewoners inderdaad... huisarts, energieleverancier, postbode, familieburen, vrienden... woningbouwverenigingen, wijkpolitie, thuiszorg, gemeente... en toch heeft ze daar tien jaar gelegen. Ja, het is verbijsterend dat we toch in een uh, samenleving wonen... waarin iemand kan overlijden en dat het gewoon tien jaar lang niemand opvalt. Ik, uh, en ja goed, ik, ik denk dat ik heb een, ik heb een stukje gelezen over een, uh, een buurman. Die zei van joh, mijn vrouw was erg op zichzelf. Mm -hmm. Hij was ook erg op zichzelf. Volgens mij was het een benedenbuurman. buurman. En hij had er helemaal geen erg in. dat, dat ze uh, ja, al, die tijd, uh, dat die al die tijd niks meer van haar gezien had. Ik denk, ja, in een samenleving waar uh, de gemeenschapszin steeds minder belangrijk wordt. Waar mensen steeds meer op zichzelf zijn. Veel uh, individuen, individualisten. Ja, dan denk ik dat, je, uh, ja, dat dit soort dingen uh, voorkomen. Het is ook niet de eerste keer dat dit gebeurt. Het is nog vaker mm. gebeurd dat mm. mensen komen te overlijden... en de omgeving het uh, uh, niet opvalt. Ja, het is gewoon een trieste constatering. Ja, maar tien jaar... Dat is wel langer tien jaar. Ja. Vertel eens, wat is het voor buurt? Het is een stadswijk. Het is een stadswijk met veel uh, uh, ja, jonge gezinnen. Mensen die uh, daar wonen en... en, en ja, het wel heel erg georiënteerd op het, uh, op de stad. Maar ook wel een, een, een straat met uh, of een buurt waar gewoon ook uh, um, ja, toch ook heel actieve mensen wonen, die echt ook uh, heel betrokken zijn bij hun buurt. Hm. Ja. ja, ik wou net aan u vragen: wat zegt dit over de sociale cohesie in Delfshaven? Dat ja, iemand daar dat... tien jaar lang uh, dood nou, kan liggen. Nou, nou, ik denk niks. Want uh, zoals ik al zei, het is een hele actieve buurt. Uh, maar toch ook in actieve buurten kunnen dit soort dingen uh, uh, gebeuren. Uh, ik ben nog, een paar jaar geleden ben ik nog uh, bij bewoners uh, thuis uitgenodigd. Omdat er uh, overlast was van uh, jongeren daar in de buurt. Dus ja goed, het zijn wel mensen die heel betrokken zijn. En, en ook uh, ja, heel actief zijn met opzomeren en dat soort dingen. Maar ja, ja. Ja, toch kan dit gebeuren. Ja, je kan je kennelijk ook aan het leven onttrekken uh, ja, als je ja, dat ja, wil. Um, er zijn er berichten dat deze vrouw een woning had gehuurd van een corporatie. Um, er wordt ook uh, energie verbruikt in een huis, uh, ja. post bezorgd. Ja. Is de corporatie bijvoorbeeld iets aan te rekenen? Nou, ik vind het te makkelijk om, om een, een instelling of uh, organisatie iets aan te rekenen. Ik denk dat we het ons allemaal heel erg moeten aantrekken. Um, kijk. Uh, Kennelijk zijn er situaties uh, uh, mogelijk waarin uh, dit kan gebeuren. In dit geval van mevrouw had mevrouw een kleine uh, uh, pensioen en ze had een automatische incasso, dus de huur werd gewoon automatisch van haar rekening afgeschreven. Al haar rekeningen werden automatisch van haar rekening afgeschreven. Dus in al die tijd is gewoon alles netjes betaald. Ja. Dus bij geen enkele instelling was uh, doorgekomen dat er iets aan de hand was. Ja, dus alles bleef gewoon netjes doorlopen. Ja. En had ze nou familie? Weet u dat? Nou, voor zover ik uh, op dit moment dat kan, kan, kan overzien, was er geen, heeft ze geen familie. Oh. Ja, dat scheelt natuurlijk ook aanzienlijk, hè? kan ik ja. me voorstellen. Ja. Um, wat, u zegt, ik heb mijn suf gepraquiseerd hierover, hoe dit kan gebeuren. Wat kan de gemeente doen uh, om ervoor te zorgen dat dit soort dingen niet ja, voorkomen? Goed. Of zo weinig mogelijk voorkomen? Nou ja, goed, kijk, we hebben de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd inderdaad, om uh, bewoners uh, te betrekken bij hun buurt. En dat blijven we ook doen. We blijven mensen natuurlijk ook aanspreken van joh, uh, uh, hou elkaar in de gaten. Uh, of je dit soort dingen uh, uh, uh, helemaal kan voorkomen, dat, dat waag ik te betwijfelen. Uh, ja, dat heeft ook te maken met ja, ik denk dat het, ja, mensen die, die uh, met rust gelaten willen worden of, of zich helemaal omtrekken aan de buurt. Ja, dat, dat, daar kan het uh, bij gebeuren. Ja, misschien was ze wel heel eenzaam, meneer Consalves. We weten dat, het niet kan ook, ja, ja. dat kan ook, ja. Dat, dat, dat weten we niet. Um, dus ik, ik vraag me af of je, of je dit helemaal uh, uh, kan voorkomen. Het enige wat we kunnen blijven doen is gewoon doorgaan met uh, uh, zorgen dat mensen uh, meer zorg voor elkaar hebben. Dat mensen meer oog voor elkaar hebben. Dat doen we al en dat zullen we ook in de toekomst uh, mee, blijven, uh, mee blijven doorgaan. Ja, laten we elkaar blijven opmerken. Meneer Consalves, Precies. dank u wel. Dank u wel. 12 minuten over 8. Vanmiddag doet het Zeerecht-tribunaal in Hamburg uitspraak in de zaak rond de Arctic Sunrise. Nederland wil dat de 30 Greenpeace-activisten die door de Russen zijn opgepakt worden vrijgelaten. Maar ja, we weten inmiddels dat veel van de activisten al een week op borgtocht zijn vrijgelaten deze week. Hein Kernkamp, advocaat, gespecialiseerd in maritieme recht. We hebben hem al vaak gesproken, meneer Kernkamp. Goedemorgen. Goedemorgen. Even met al deze nieuwe feiten op de achtergrond. Heeft die vrijlating van de activisten grote gevolgen voor de uitspraak, denkt u? Nou, feitelijk natuurlijk wel, want het is, de zaak is wat dat betreft niet meer zo spannend als hij daarvoor was. Maar wat, wat bijzonder is, is natuurlijk de vraag of het tribunaal hier nog mee rekening gaat houden of niet. Ze hebben ongeveer twee dagen de tijd gehad om nog een uitspraak aan te passen. Dus wie weet hebben ze er wel een draai aan gegeven, dat weten we natuurlijk niet. Want de uitspraak lag er al voordat uh, de uh, andere rechter... Uitspraak ja. deed over de borgtocht. Nou, na de zitting hebben ze eerst nog wat vragen uh, beantwoord gekregen van Nederland. En toen zijn er dus uh, nou ja, ongeveer twee weken verstreken waarin de uh, beraadslaagd is. En ik neem aan, uh, onlangs werd dus verklaard dat uh, vanmiddag om drie uur de uitspraak komt... dat men toen wel ongeveer klaar was. Zou dat ook een tactische beslissing geweest kunnen zijn van de Russen als we het zo bezien? Nou, het, is natuurlijk, het haalt enorm de angel uit het conflict. Dus ik, ik, ik vind het wel heel toevallig dat dat nu allemaal net in deze week gebeurt. Iets te toevallig dus, meneer Kenkamp. Ja, Dat is wel mijn idee. Ja. Uh, we spraken u begin deze maand hè, toen de zaak door het tribunaal werd behandeld. Ik zei het al. Toen dacht u dat Rusland in het gelijk zou worden ja. gesteld. Uh, hoe kijkt u daar nu tegenaan? Het is allemaal veranderd, hè? Ja, maar, maar toch nog steeds denk ik dat Rusland de beste kaarten heeft. En dan met name omdat de vragen van uh, de. Rechters toespitsten op uh, het feit dat men uh, toch die veiligheidszone binnen was getreden. En uit de antwoorden van Nederland weten we nu ook dat dat echt de, de bedoeling was van Greenpeace. Dus men is opzettelijk die, die zone binnengegaan. En uh, nou ja, in het verdrag staat nu eenmaal dat uh, Rusland daar uh, de exclusieve juridictie heeft. Dus daar ontwerp, onderwerp je je dan ook aan. En dan wordt het wel heel lastig om daar helemaal omheen redenerend met een ander besluit te komen. Ja. Is er jurisprudentie eh, internationaal over dit soort zaken? Of is deze zaak uniek? Deze zaak is helemaal uniek. De meeste van die zaken voor het tribunaal gaan over visserijkwesties en discussies eh, nou, tussen landen over territoria, maar niet over. Nee, dit soort acties van, uh, van Greenpeace. Oh, nee, dit is nee. de eerste en misschien ook wel de laatste. Goed, Hein Kernkamp, advocaat gespecialiseerd in maritiem recht, bedankt weer. Graag gedaan. Hoe gaat het nu, Hebben in de hart, op de weg? Nou, het blijft uh, 50 kilometer, Lara. Ah. Maar er gebeuren wel dingetjes die interessant zijn om te melden. Zoals... Vertel eens over die dingetjes. Nou, is er eens zo'n een dingetje: dat is een kraanwagen bij Rotterdam. Die staat daar op de rechte rijstrook van de A20 richting Hoek van Holland, bij Maasluis. En uh, ja, dat levert file op tussen dingen en Maasluis. 2 kilometer nu. En ook zo'n dingetje op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, de kapotte vrachtwagen. En dat levert de file op tussen Linnen en Knopen te het Vonderen. Drie kilometer. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Mijn Remmers is in een parkeergarage. Een lege. En dat kost de gemeente steeds meer geld. Hoort u zo dadelijk. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat JFK werd vermoord. Hij was maar duizend dagen president. En Toch heeft hij een onuitwisbare indruk gemaakt op de Amerikanen en de wereld. Wat was het effect van de moord op de maatschappij? Dat vraagt correspondent Wessel de Jong aan Amerikaanse politiek commentator Roger Simon. Dat uh, is een interessante vraag. De shock. Laten we de emotie aside allowed. Yeah. The nation to support pieces of legislation, which the Congress then passed under Lyndon Johnson, that it never would have passed without the death of uh, John Kennedy. De schok zorgde ervoor dat het congres akkoord ging met wetgeving die er anders nooit was doorgekomen. The biggest one is a significant civil rights bill. Opvolger Lyndon Johnson gaf de Afro-Amerikaanse gemeenschap meer rechten met de Civil Rights Act. Uh, also uh, what was called the War on Poverty. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. En hij begon een oorlog tegen de armoede. Kennedy stichtte het Peace Corps dat nog altijd vrijwilligers over de hele wereld uitstuurt om hulp te verlenen in derde wereldlanden. It's probably earned more goodwill for America than anything since the Marshall Plan after World War II. You know, more important I think than landing a man on the moon. Het Peace Corps was belangrijker uiteindelijk dan de maanlanding, denkt de columnist. All our presidents had been sort of old men, old bald men. And here was this vigorous young guy. We didn't know how sick he really was. Opeens stond daar een energieke jonge vent. Vooral daarom maakte Kennedy indruk. Ook al was hij eigenlijk heel ziek. You see him sometimes with very puffy eyes and a puffy face Hij he he doesn't look so young and vigorous and that the that's the effects of cortisone. Kennedy nam cortisone tegen een afwijking in zijn hormoonhuishouding, een zeldzame en ernstige ziekte waarvan niemand afwist. Maar hij represented een een turning point, a passing of the torch, as he put it, to a new generation of Americans. Niettemin stond hij voor een nieuwe generatie Amerikanen en the possibilities seemed limitless. Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike that the torch has been passed to a new generation of americans but it was een heel tough speech real cold war speech it was a real cold war speech he was a real cold warrior Die nieuwe generatie was ook bereid om te vechten tegen amerika's vijanden kennedy was president op het hoogtepunt van de koude oorlog in 1962 was moskou bezig om raketten te plaatsen op cuba die amerika direct bedreigden I remember watching on TV as the ship was confronted and Khrushchev ordered it to turn around, but we were very very close uh, to war breaking out at that time and Kennedy got through it. Simon herinnert zich hoe de wereld door het oog van de naald kroop. En het was Kennedy die een oorlog voorkwam, maar hij begon een andere. Uh, he uh, increased American involvement in Vietnam. Uh, uh, now his supporters say had he not been assassinated, he would have uh, withdrawn US forces. Nu zeggen zijn fans dat de oorlog in Vietnam nooit zo uit de hand was gelopen als hij nog had geleefd. There's no way of knowing that. Allemaal speculatie volgens Simon. Die liever vasthoudt aan zijn eigen herinnering. I thought as a kid, a teenager, that the torch has been passed. He was talking about my generation. That to me was what Kennedy represented today. Dat zei ja, politieke commentator Roger Simon van het uh, weblog Politico. Wessel de Jong heeft een mooie bijdrage geleverd ook nog voor uh, onze website. Moet u eventjes naar nos.nl. Dat doet nog Remers ook al de hele ochtend. Myno, goedemorgen. Goedemorgen, ja. In Papendrecht, hè? Zo is dat. Twee mooie parkeergarages geloof ik daar. De Overtoom en de Meent, maar het is er ja, eentje te veel. Ja, inderdaad. Er staan meer uh, winkelwagentjes dan, uh, dan dat er auto's staan. Dan komt hier net een meneer, want de supermarkt is al open... maar ik heb, u hebt niet geparkeerd in de parkeergarage? Nee. Waar staat u? Op de, uh, vrije parkeer, of de parkeergelegenheid hierachter. Ja, die is er, dat kost niks? Nee. nee. Ja, Tenminste, het eerste uur, maar u bent niet een uur bezig hier? Nee, lang niet. Nee, dat is het punt. We staan hier met Roep Ebbing, onder andere van Spark... die samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam... Onderzoek deed naar het parkeren in hoeveel gemeenten? 19 gemeenten, kleine en middelgroot, hebben meegedaan in Nederland. Wat hebben ze hier in Papendrecht verkeerd? Of wat doen ze verkeerd? Nou, ik kan niet zo 1, 2, 3 duiden wat ze hier verkeerd doen... maar het ziet er naar uit dat het parkeerareaal te groot is. En dat biedt op zich kansen. Is dat de gretigheid van gemeenten ook dat ze denken... wacht even, parkeren levert geld op betaald parkeren, zo was het altijd. We bouwen een flinke parkeergarage. Nou, het zal niet vanuit financiën gedreven zijn... maar meer vanuit de ambitie om de stad uh, mee te krijgen in de vaart en volkeren. En dat is uh, op zich natuurlijk hartstikke goed. Uh, daarbij wordt alleen uh, in de regel nog overgedimensioneerd... voor wat betreft het realiseren van de parkeerplaatsen. Ja. Daarbij worden kengetallen eigenlijk uh, gehanteerd als normen. En daar wordt uh, vrij geïsoleerd naar gekeken. En dat zou in een bredere context mogen... Te rigide. Te rigide. Uh, beschouw dit uh, uh, in een bredere context, zoals ik zeg en uh, realiseer niet te veel. 10% minder geparkeerd is Jullie hebben het over een bepaalde periode onderzocht hè? bij uh, middelgrote gemeenten, vooral? Hè? Ja, klein en middelgroot. Uh, dus, dus een redelijke verdeling over die twee. Uh, juist deze categorie gemeenten, omdat de grotere gemeenten, de grote, uh, eigenlijk vanuit zichzelf uh, voldoende onderscheidend zijn. Ja, en wij... het al met zo. Dat, uh... Precies, die, uh, kun je eigenlijk... het is beter om de, die gemeenten buiten een dergelijk onderzoek te laten. Meneer Brandenburg is van de winkeliersvereniging... en u zit ook in een landelijke, binnenstedelijke ondernemersvereniging... die uh, daarover gaat. Uh, het winkelcentrum loopt goed, de meent? Ja, zeker. Wij zijn uh, nu zeven jaar open. Dat is het dus niet? Daar ligt het verlangen niet aan. De klant heeft gewoon gezin om die euro per uur te betalen? Nou, ik, ja, dat is een lastig onderwerp of de klant het uh, ervoor over heeft. Maar de vraag is, of en dat is net ook gezegd... Uh, het aantal parkeerplaatsen in de vrije ruimte... Ja, of dat niet uh, in verhouding tot de parkeerplaatsen in de parkeergarage... niet uh, een beetje scheef ligt. Ja. Uh, er zijn, ja, dat zegt die meneer net ook, die hier keurig met zijn winkelwagentje staat. Het, uh, het, je kunt gratis parkeren en je bent hooguit maar een uurtje... voor de dagelijkse boodschappen bezig. Uh, heeft het ook te maken met de tariefstelling? Dat je per uur moet afrekenen? Nou ja, wij pleiten heel erg voor deeltuin parkeren. Per hoor... minuut, minuut afrekenen. En wij hebben, we horen heel regelmatig van klanten dat ze zich of ze voelen zich een beetje opgedrongen. of ze voelen zich bekocht. Dat ze net vijf minuten te laat zijn dan voor een heel uur moeten betalen. Is het dat ook? De, de tactiek? En dat, de, uh, uh, dat is een onderdeel. Kijk, uh, parkeren maakt onderdeel uit van de bestemming. En uh, dus ook van de beleving van die bestemming. Uh, wij pleiten ook al jaren. Laat de klant betalen voor een kleinere tijdseenheid. Uh, niet per minuut, maar een kleinere tijdseenheid. die we gewoon eerlijk vinden met elkaar. Uh, en, wij, uh, en uit onderzoek blijkt ook dat de consument dat waardeert. En daardoor eerder gebruik maakt van een parkeergarage. Goed, we gaan er straks nog even langer op door. Onder andere, wat moet er nou in Papendrecht gaan gebeuren? Kun je er nog iets aan doen met de tarieven? Inderdaad, gaan we er straks eens over hebben. Terwijl de weer een mevrouw een winkelwagentje komt halen. Ook niet geparkeerd in de parkeergarage, denk ik, hè? Nee, hierachter, hè, gratis. Klopt, ja. Ja, zie je wel. Ja, ja, ja, ja. Ik denk dat ze er maar een concertzaal van moeten maken. En een prachtige... Parkeer of deze misschien I hear your heart say love love love Ga naar Londen. De politie noemt het een extreem geval van moderne slavernij. Drie vrouwen die 30 jaar lang in een woning in Zuid-Londen werden vastgehouden. Is dit een uitzondering? Correspondent Arjen van der Horst of gebeurt het vaker? Het begon allemaal met één telefoontje. We were contacted in October by Freedom Charity after they had received a call from women stating that they were being held against their will at an address in London. For more than 30 years. De Londense politie werd in oktober benaderd door de Freedom Charity, een stichting die slachtoffers van huiselijk geweld opvangt. De stichting stond op haar beurt in contact met drie vrouwen. Die zeiden dat ze al 30 jaar waren opgesloten in hun woning. Three women, 69 year old, from een woning: een 69-jarige vrouw uit Maleisië, 57 57 een 57-jarige vrouw uit Ierland And een 30-jarige vrouw uit Ierland. We're all en een 30-jarige Britse vrouw. De jongste van dit drietal is waarschijnlijk haar hele leven vastgehouden. These are de vrouwen zijn zo getraumatiseerd dat het even duurde voordat de politie de feiten op een rijtje had. En het is essentieel dat we werken om de feiten in dit geval te Volgens de politie zijn de feiten deze. We hebben vastgesteld dat alle drie vrouwen in deze situatie minstens 30 jaar Drie vrouwen zijn meer dan 30 jaar lang tegen wil vastgehouden. We hebben twee mensen in hun 60s gearresteerd in Lambeth als onderzoek naar slavernij en domestic servitude. En dat leidde gisteren tot de arrestatie van een man en een vrouw die ook in het pand wonen. Voor de hulpverleners is nu een zware klus aangebroken. We well, hebben ervoor sure that um, they are in a place of safety, that they are as happy as they can be, given the circumstances, and they're being given every piece of health that can be afforded to them. Anita Prem van de Freedom Charity, die als eerste contact had met de vrouwen, heeft ervoor gezorgd dat ze nu op een veilige plek zitten. Met veel ondersteuning. But one of the things that is going to have to happen is they're going to have to try and rebuild their lives. And that's going to be very difficult for women that have spent 30 years. Ze zullen weer hun leven moeten opbouwen, maar na het trauma dat 30 jaar duurde, zal dat niet makkelijk worden. The human trafficking unit of the metropolitan police deals with many cases of servitude and forced labour. De Britse politie stuit wel vaker op gevallen van moderne slavernij. We have seen some cases where people have been held for up to ten years. Slachtoffers die soms wel tien jaar tegen hun wil worden vastgehouden. Maar 30 jaar, dat had Scotland Yard nog niet eerder meegemaakt. Maar het is zeker niet het eerste ernstige incident van de afgelopen jaren. En vandaar dat de regering de anti-slavernijwet wil aanpassen. Met hardere straffen voor de daders en meer hulp voor de slachtoffers. Ja, het is wel een dag van opmerkelijke verhalen. Hè? Het verhaal uit Rotterdam en nu dus uit Londen. Waar uh, drie vrouwen 30 jaar lang werden vastgehouden. Hé, hey, we zijn er ergens de beste in. We exporteren de meeste tomaten ter wereld. Hoort u na nou hoofd neer. Besjeur, Michel Dupont. kies ik alle mens? Ah, een pakketje aan interieur. Vous êtes content? Ah, maar aussi. Pardon? Toujours fedex. Ah, naturelle ment. FedEx. Zo kan het is ook. Met de experts van FedEx voorkomt u stress op de zaak voor al uw binnenlandse en buitenlandse zendingen FedEx.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 Het is half negen, door naar Jan van der Putten voor het NOS-journaal. In Rotterdam hebben buurtbewoners geschokt gereageerd op het nieuws dat een bejaarde vrouw tien jaar dood in huis lag zonder dat iemand iets door had. De vrouw werd gisteren gevonden toen bouwvakkers naar binnen wilden voor een nieuwe gasaansluiting. Naar aanleiding van het voorval roept de deelgemeente buurtbewoners op elkaar beter in het oog te houden. De opening van een Russisch homofilmfestival in Sint-Petersburg... is verstoord door een bommelding. De openingsfilm was de Nederlandse film Matterhorn. Die gaat over de vriendschap tussen twee mannen... in een kleine christelijke gemeenschap. Toen de politie de bioscoop had doorzocht... kon de film alsnog worden getoond. Sinds de zomer gelden in Rusland strenge homowetten.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 We gaan naar het weer, weerplaza.nl. Michiel Severin, jij vertelde een uurtje geleden al dat het weekend... Euh, nou, best aardig is met af en toe wat zon. Hoe is dat vandaag? En vandaag moeten we wat langer wachten op de zon. Het is op dit moment in een groot deel van het land druilerig en bewolkt. Alleen langs de noordkust komen een paar opklaringen voor. Maar daar vallen dan ook weer een paar buitjes. Dus op veel plaatsen hebben we de paraplu vanochtend nodig. Alleen in het zuidoosten en oosten niet. En met een noordoostenwind komt die iets drogere lucht langzaam het land in. Dat betekent dat ik in de loop van de dag verwacht dat de motregen verdwijnt... en dat iets vaker de zon doorbreekt... Maar de wolken hebben vandaag de overhand. Verder lage temperaturen vanmiddag in Limburg. Maximaal 3 à 4 graden. In het noordwesten en noorden is het dan allemaal wat aangenamer. Dan wordt het 8 à 9 graden. Michiel, dank je wel. Doe naar de verkeersinformatie. In de hart. Ja, het weer lijkt ook niet veel invloed op het verkeer te hebben. Het is een vrij uh, normale ochtendspit. 46 kilometer, alles bij elkaar nu. De meeste dagelijkse files staan bij Rotterdam. Er is een ongeluk gebeurd op de A7 hoorn richting Zaandam. Twee kilometer staat bij Purmerend-Zuid. De weg is weer vrij. Op de A12 Utrecht richting Den Haag. Ook een aanrijding bij Knopen Plins. Prins Klausplein. Prins ja. ja, dank je. Uh, drie kilometer file staat er. De rechter rijstrook is dicht. Op de A15 Europoort richting Rotterdam is ook de rechter rijstrook dicht. En wel bij Spijkenissen. Daar reden drie auto's op elkaar. Er staat tussen Rozenburg en Spijkenissen, vier kilometer file. En op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Stiedrecht West en Hardingsveld-Giessendam door een ander ongeluk. Drie kilometer. En daar is de weg weer vrij. Dank je wel, Erwin. Jo. Zo dadelijk de Russische president Poetin. Die bemoeit zich niet met de rechtspraak. Maar hij laat wel even weten dat de Greenpeace actie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 Opvallend gematigde taal van de Russische president, Poetin. Rusland zou clementie moeten tonen tegenover de Greenpeace-activisten. Want ze hebben zich ingezet voor een nobele zaak, zo zegt hij. No, they, uh, ja, precies. Maar die actie om het boorplatform te beklimmen... dat was een vergissing, zegt Poetin. Correspondent David-Jan Godfra is in Sint-Petersburg. Hij staat daar te posten bij de gevangenis... waar Greenpeace-activiste Faisal Olazen vastzit. David-Jan, wat betekent dit nou, wat Poetin zegt? Als president van Rusland iets zegt, dan betekent het altijd iets. Alleen het probleem is om vast te stellen wat het precies betekent. Kijk, Poetin heeft zich helemaal aan het begin van deze zaak er ook al mee bemoeid. Uh, toen uh, die opvarende van de Arctic Sunrise piraterij te lasten was gelegd. Daar heeft hij van gezegd, uh, als er één ding duidelijk is, dan, dan is het dat het geen piraterij was. En vervolgens is die, is die aanklacht vervallen. Wat deze uitspraak over de preventie nou precies in de praktijk de komende dagen gaat betekenen, dat moeten wij even afwachten. Er hangt natuurlijk al die 30 verdachten nog steeds een strafzaak boven het hoofd. En ze kunnen het dus niet zomaar uh, vrijgelaten worden. Maar het zou kunnen betekenen dat die procedure vers, uh, versteld wordt. Het zou kunnen betekenen dat er lage eisen komen. Eh, dus alweer al denk ik dat, uh, dat, ja, dat, dat uh, de straf, als die er al komt... heel gematigd zal zijn na, de, na deze woorden van Poetin. Ja, toch is de toon van Poetin eentje die we nou, niet vaak van hem horen. Ook eerder al inderdaad. Je gaf het aan dat dit geen piraterij was. Waar komt dit vandaan? Waarom is hij mild gestemd? Ik denk dat, dat, dat Poetin aan de ene kant heel duidelijk wil maken dat hij dit soort acties niet accepteert. En vooral niet in de, in de aanloop naar de Olympische Winterspelen in Sochi in februari vorig jaar. Die boodschap is al duidelijk uh, geworden. Kijk, uh, die, die 30 mensen hebben nu al twee maanden in voorarrest gezeten. Dat is geen trekje in Rusland. Maar aan de andere kant wil Poetin ook laten zien dat uh, Rusland het uh, best een, een, een menselijk gezicht kan hebben. Uh, en uh, ja, in dit, dit soort geval dus uh, om commentie vraagt... Uh, en zodat hij internationaal kan, uh, kan aantonen... kijk, Rusland is echt helemaal niet zo slecht... als iedereen maar steeds over ons zegt. Hmm. Nou ja, staat, ik zei het al, te posten bij de gevangenis... Um, in Sint-Petersburg. Hoe, hoe is het daar nu? Koud. Ja? <laughs> maar um, de, de, de, de advocaat van Faisal Olesden is uh, zojuist hier uh, naar binnen gegaan. Dit is de vrouwengevangenis. Uh, die, dan komt er een hele procedure. Er moeten documenten getekend worden. Uh, vrijlatingspapieren uh, uitgegeven worden. En dat kan alles bij elkaar nog wel een uur of twee duren. Maar het kan ook weer een half uurtje gepiept zijn. En hier een paar honderd meter vandaan is uh, het huis van bewaring. Waar Mannes Udels, de tweede Nederlandse verdachte, zit... En ja, daar is de procedure ook in werking gezet. Dus ik denk dat ze allebei in de loop van vandaag wel uh, op vrij vrijkomen. Oké, okay, nou dan horen we graag van je. david Jon, Godfra staat dus te posten bij de vrouwengevangenis... waar Faisa Oelazen vast zit. Later horen we hopelijk meer van hem vanuit Sint-Petersburg. Dan naar uh, Nieuws uit eigen land. In de tuinbouwsector. Nederland is momenteel de grootste exporteur van tomaten. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van wereldhandelsorganisaties. Ons land laat voor het eerst Mexico achter zich. Ik heb contact met Arjen Daanen van het Landbouw Economisch Instituut in Wageningen. Meneer Daanen, goedemorgen. goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, eh, hoe komt het dat we het beter doen dan de Mexicanen? Nou, het, is, het is altijd een beetje stuivertje wisselen, wisselen met de Mexicanen. De ene keer zijn we zij wat beter, de andere keer wij als Nederland... Uh, maar we zijn op zich niet heel erg directe concurrenten van elkaar. Omdat Mexico vooral Noord-Amerika belevert en wij vooral de Noordwest-Europese markt. Uh -huh. uh, maar het doet altijd goed als we betere of hogere cijfers scoren dan de Mexicanen in dit geval. Zij hebben heel veel last of last van een nieuw handelsakkoord tussen Mexico en Noord-Amerika. Aha, Ik denk dat, ze dat, dat meer levert beperkingen op of niet? Dat levert voor hun beperkingen op, ja. De tomatenteelt in Mexico is sterk gegroeid de afgelopen jaren. Uh, en daar hebben Noord-Amerikaanse tomatentelers last van. En dan krijg je dit soort dingen als handelsbelemmeringen. Welke tomaatjes zijn lekkerder? Uh, u bedoelt de Mexicaanse of de Nederlandse? Mm -hmm. De Nederlandse zon. De ja, ja. <laughs> nou, ik zat zelf te denken. Ik kan me voorstellen dat, er, dat het in Mexico de zon wat vaker schijnt. Maar heeft dat geen invloed op de kwaliteit? Nee, dat is, uh, dat is een hardnekkig misverstand. Het, uh, speelt, het Licht speelt een grote rol in, uh, in de teelt van tomaten... en dus uiteindelijk ook in de kwaliteit van het product. Maar dat is in Nederland ook, uh, ook prima, ook goed genoeg. Ja, dat kun je ook fabriceren, dat licht, wou je maar zeggen. Dat kan ook, maar dan hebben we het wel over echt heel uh, nieuwe ontwikkelingen in de tomatenteelt. Maar dat gebeurt op, uh, op beperkte schaal, maar dat gebeurt, ja. uh, um, Nederlandse tomaat had ooit een slecht imago, zou uh, een waterbommetje zijn. Wat is er veranderd? Uh, er is heel veel veranderd. Um, er zijn nieuwe rassen, nieuwe soorten tomaten op de markt gekomen... Uh, die, die uh, smaakvoller zijn uh, dan de tomaten aan het begin van de jaren negentig... Er is dus heel veel op teeltgebied veranderd, waardoor de uh, smaak uh, steeds beter is geworden. Maar waardoor we ook uh, zeg maar aan de duurzaamheidseisen, die ook consumenten steeds meer stellen, steeds beter voldoen als Nederlandse sector. Uh, maar het zit hem vooral in de rassen en in, ja, in de manier van telen. Maar dat heeft dus ook met innovatie te maken en investeringen in Nederland? Uh, absoluut, ja, dat heeft met innovatie te maken en heel veel van de veredeling. Zeg maar, dus de bedrijven die bezig zijn met het uh, beter maken of het lekkerder maken van tomaten, die zitten heel veel in Nederland. Dus daar zitten we redelijk vooraan. Uh, en het heeft ook, uh, wat u zegt, uh, met investeringen te maken in, uh, in teeltechniek. Aha. en um, ik heb als ik in de supermarkt ben nog wel eens zo'n waterbom te pakken. Uh, is dat dan niet een Nederlandse tomaat? Nou, het zou heel uh, makkelijk zijn om te zeggen nee. Uh, het, het kan wel eens gebeuren, maar in zijn algemeenheid um, uh, zijn de ontwikkelingen zodanig dat. Uh, Eén is de variëteit in de supermarkt echt enorm toegenomen. Er zijn ja. veel meer soorten om uit te, te kiezen. Um, ja, dus ik denk dat u dan pech heeft als u een waterbommetje tegenkomt. Oh, nou, heb ik dan weer. Ja. <lacht> Hoeveel geld gaat erom in deze sector? Wat verdient Nederland eraan? Uh, het is uh, een van de grotere Nederlandse sectoren... maar dan heb ik het over de groente- en fruitsector in zijn algemeenheid. Ik weet het niet specifiek voor uh, tomaat zo. Maar uh, um, ja, het gaat, om, uh, ik geloof, om 12 miljard in totaal in groente en fruit. Zo, dat is uh, behoorlijk wat. En waar worden ze vooral geteeld? In welke gebieden in Nederland? Uh, het verspreidt zich steeds meer over Nederland, maar van oudsher is het Westland. En, uh, uh, en het zuidwesten zeg maar, van Nederland zijn de beste teeltgebieden. Dan kom je weer op het licht uh, terecht. Daar is ja. het meeste licht. Ah, Oké. Okay. Nou, interessant. Arjen Danen van het Landbouw Economisch Instituut in Wageningen. Dank u wel, hoor. Graag gedaan. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Premier Rutte heeft in Indonesië kransen gelegd... bij het heldenmonument van de Indonesische oorlogsdoden... en bij het Nederlandse ereveld in Mentengpulo. Het is de derde en laatste dag van het staatsbezoek... waarin ook een grote handelsmissie is verbonden. Over handeldrijven gesproken. Correspondent Michel Maas volgt het bezoek van Rutte. Michel, werkgeversvoorzitter Wientjes uh, is daar ook bij. En hij zegt vanochtend in de Nederlandse krant... dat Nederland een toontje lager moet zingen als het om de mensenrechten gaat. Geen dominee, maar een koopman zijn. Geen opgeheven vingertje meer tijdens dit soort bezoeken. Uh, hoe is dat gegaan tijdens deze reis? Uh, nou ja, dat, dat, daar hij is op zijn wenken verdiend, zou je kunnen zeggen. Wat, wat hij zegt is absoluut niet nieuw. Dat wordt al jaren geroepen als het om Indonesië gaat. We moeten ophouden uh, dat opgeheven vingertje te vertonen. Omdat uh, in de jaren negentig heeft minister Pronk heeft de, ver, de, de verhoudingen verziekt. Uh, destijds door altijd maar over mensenrechten te beginnen. Toen heeft Indonesië op een gegeven moment zelfs de diplomatieke betrekkingen verbroken. Zover ging dat. En sindsdien is er een soort uh, stroming uh, aan de gang... om dat niet meer te doen, om daarmee op te houden. We zeggen nog wel eens wat over mensenrechten... maar gaan vervolgens uh, snel over naar de orde van de dag. En dat is wat premier Rutte hier ook een beetje heeft gedaan. Ik heb hem gesproken, ik uh, heb hem gevraagd... hebben we het nog over mensenrechten gehad... Met, uh, in het gesprek met de president hier. Uh, hij zei, natuurlijk hebben we het erover gehad. En vervolgens begon hij over al die andere dingen die besproken zijn. Dus ik kreeg heel duidelijk de indruk dat uh, premier Rutte al uh, de mensenrechten als een soort uh, terloops iets heeft uh, genoemd. Mm -hmm, mm -hmm. Maar daar verder niet op door is gegaan. Nou, laten wij het er maar wel even over hebben, Miso. Want hoe zit het met de mensenrechten in Indonesië? Uh, ja, nou, Rutte zegt van Indonesië van nu is het Indonesië niet meer van twintig jaar geleden. Het is enorm vooruit gegaan. Uh, op sommige gebieden is dat ook wel zo, maar... Uh, als je kijkt naar wat er in Papua gebeurt... Uh, waar militairen een soort uh, schrikbewind houden onder, uh, onder Papua's... vooral in bepaalde gebieden waar uh, een soort afscheidingsbeweging actief is... Uh, als je kijkt naar hoe uh, religieuze minderheden worden behandeld in Indonesië... Dan, uh, ja, dan, dan gaat dat eigenlijk een beetje achteruit met de mensenrechten... zelfs vergeleken met een jaar of vijf geleden. Tja, is het bezoek nog nieuws in Indonesië zelf? Het was nieuws op de eerste dag. Er waren er verschenen al wat interviews met, uh, met de premier... in diverse kranten, heb ik het gezien... in de, de grote nationale kranten. En daarna is het een beetje ondergesneerd... want Indonesië is verwikkeld in een enorme ruzie met het buurland Australië. Mm -hmm. uh, dat gaat over uh, een afluisterschandaal... waar ook in Europa uh, enorm veel over te doen is. En die ruzie die dreigt enorm uit de hand te lopen. En dat, uh, dat eist alle aandacht op... Uh, het loopt heel, heel ver, gaat het hier al. Je ziet al mensen die voor de Australische ambassade Australische vlaggen verbranden zijn. Uh, mensen die roepen op om uh, ten oorlog te trekken tegen Australië zelfs. Dus uh, ja, dat, dat loopt ontzettend hoog op en dat vult alle voorpagina's... en drukt het uh, nieuws over meneer Rutte helemaal naar de achterpagina's van de kranten. Aha. Nou, um, we hoorden net al eventjes in onze uitzending... dat we erg goed zijn in het exporteren van tomaten naar Noordwest-Europa. Hoe zit het met onze handel naar Indonesië? Denk je dat de missie succes heeft? Nou, dat, uh, dat is heel moeilijk te beoordelen. Want het is vooral een PR-missie voor een groot deel... Die, die, uh, uh, ja, Nederland wil laten zien uh, dat het er is. En wil laten zien wat het allemaal kan. En al die bedrijven die mee zijn gereisd in het kielzorg van uh, premier Rutte. Die zijn nu vooral bezig met uh, contacten leggen. Want uh, ja, daar begin je mee. En of die contacten tot iets gaan leiden. Dat zie je pas over een hele tijd. Uh, of daar echt contracten uitkomen. Of er echt zaken gedaan gaan worden. Dat, uh, ja, dat, dat, dat gaat even duren. Bedrijven die hier al actief zijn. Die zeggen allemaal. Je moet een enorm lange adem hebben om in Indonesië zaken te kunnen gaan doen. Uh, je, je kan niet zomaar binnenkomen en hup, je contracten liggen klaar. Dat gaat jaren duren soms. Mm -hmm. En uh, dat geldt dus ook voor deze missie. We moeten gewoon uh, afwachten. Dat zegt Rutte zelf ook trouwens. Ze gaan over twee jaar gaan ze weer naar Indonesië, weer met zo'n missie. En dan gaan ze eens kijken wat er, uh, wat er over is, van, is gebleven van deze missie... en, en hoe ze verder kunnen gaan. Correspondent Michel Maas. Dankjewel Michel. Erwin de Hart, hoe zit het met die dingetjes op de weg? Uh, het gaat steeds beter. Die uh, op de A20, uh, dat is voorbij. Op de A15 is het ook weer voorbij. De A15 richting Rotterdam bij Spijkenisse. 4 kilometer nog. Uh, op de A7, hoorn richting Zaandam... staat nu 5 kilometer tussen afrit Weidewormer en Knoopert Zaandam. En dat komt door een ongeluk op de A8. Zaandam richting Amsterdam uh, bij Oostzaan. 3 kilometer file staat daar. Er is één rijstrook dicht. De winkels zijn open in Papendrecht inmiddels... maar de parkeergarage blijft ernstig leeg. mijn November. Ja. <laughs> ja, even kijken. Hier de ingang van de supermarkt. Er staan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boodschappenwagens klaar... met heren en dames. Mevrouw, meneer. Um, wie heeft er uh, geparkeerd in de parkeergarage? Nee. Nee. Nee? U, u ook niet? Nee, hè? Nee. Niemand zet hem in de parkeergarage. Waarom eigenlijk niet? Omdat het makkelijker is om hier te parkeren, hierachter. Kost niks, hè? Ook dat niet, Je ja. moet wel parkeerschijf gebruiken. Ja, klopt. Een uurtje kan je staan. U zet hem er ook nooit in, eigenlijk? Soms, als het druk is. Als het niet anders kan, dan wel. Of als u langer bezig denkt te zijn? Ja, bijvoorbeeld. Of ik kom met de fiets. Dat is nog makkelijker. Rob Ebbing is van Spark, een bureau dat zich specialiseert... in onderzoek naar het parkeren van fietsen... maar vooral ook van auto's. Deed onderzoek samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Wat kunnen de gemeenten hiervan leren? gemeenten kunnen hiervan leren... dat ze eigenlijk beter zouden moeten monitoren... wat er zich in hun parkeerareaal par afspeelt. Eh, zodat zij kunnen zien... Eh, of hun eh, gevoerde beleid ook effectief... Is. Ze bouwen maar raak. Om maar even kort door de bocht te zeggen. Dat, dat is heel kort door de bocht. We zien, we zien dat er wat rigide parkeernormen worden toegepast. En wij zien dat iedere locatie maatwerk vergt. Je moet veel beter kijken van tevoren. Hé, hey, wat doen de mensen? Parkeerden ze in de woonwijk? Komen ze wel met de auto? Zo, zo is het. En uh, wees je bewust dat uh, het betaald parkeren ook invloed kan hebben op de model split. Dus de vervoerswijze keuze van de klant. Uh, mensen zouden kunnen besluiten met de fiets te komen uh, uh, of te voet uh, wanneer het betaald parkeren niet aanstaat. De model split hoorde u in uh, bijdragers van Minor Rammers vanuit Papendrecht. Every word and every note They're for you and you alone Every song that needs to see But you got plenty miles to feed And a man should hold his own And you, you've got an amazing big heart Compared to me bad days it's you say Hoorde u met uh, We Haven't Lost. Het is uh, acht minuten voor negen. De AIVD heeft illegaal politici op Bonaire bespioneerd. Het zou gebeurd zijn in de periode dat Nederland en Bonaire onderhandelden. Dat is uh, vanaf 2005. Over nieuwe staatkundige verhoudingen. De Tweede Kamer eist nu opheldering van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Gerard Schouw van D66 wil bijvoorbeeld van de minister weten... wat het exacte doel van de AIVD was op Bonaire. Ja, dat is een groot raadsel eigenlijk. Uh, het kan zo zijn dat... Uh... Ze werden afgeluisterd omdat het uh, ja, criminelen zijn... of verdachten van criminelen. Nou, Dan wil je weten wat er aan de hand is. Het kan zo zijn dat het te maken had met die onderhandelingssituatie. Het is natuurlijk fijn als Nederland om te weten wat andere partijen doen. Maar het kan ook met uh, de veiligheid te maken hebben. Nou, alleen in dat laatste geval, als het met veiligheidssituaties te maken had... Ja, dan had uh, wellicht de AIVD een rol kunnen spelen. In die andere twee gevallen absoluut niet. En dan hadden ze nog dat moeten melden aan de premier van het toenmalige land, de Antillen. Dat is niet gebeurd. Als je de informatie tot je neemt die we op dit moment hebben, dan is dat niet gebeurd. En als het wel was gebeurd, ja, dan denk ik dat de huidige minister, minister Plasterk, razendsnel had gereageerd. Maar het blijft oorverdovend stil vanuit het ministerie... en vanuit de verantwoordelijke minister Plasterk. Ja, dus ik denk dat die nu aan het nagaan zijn... wat zijn precies de feiten en hoe gaan we hierop reageren? Nou, ik heb uiteraard gebeld met het ministerie. Maar ja, over dit soort zaken worden geen mededelingen gedaan... of het nou waar is of niet? Ja, het zal, wel, het zal denk ik wel moeten. Uh, want ik geloof dat iedereen uh, in de Tweede Kamer... toch echt vraagt om meer informatie... Is dit uh, verhaal waar? Wat zijn uh, de echte feiten? Uh, wisten uh, ministers hiervan en wisten topambtenaren hiervan? En past dit binnen de huidige wettelijke regels? Dus ja, iedereen in Den Haag uh, wil dat weten. Dus de minister zal toch echt met de feiten moeten komen. Dan nog iets. In de Tweede Kamer bestaat de commissie stiekem. Dat zijn de fractievoorzitters. Die worden af en toe inderdaad over geheime dingen bijgepraat. Het kan best zijn dat uw fractievoorzitter Alexander Pechtold hiervan weet. En het misschien zelfs heeft goedgekeurd in de achterkamertjes. Ik kan me niet voorstellen dat de commissie stiekem eh, dingen goedkeurt... Maar tegelijkertijd zeg ik, ja, dat weet ik niet. Uh, want daar wordt natuurlijk niet over gesproken. De commissie... Dat vraagt u toch gewoon aan die fractievoorzitter van Zeg, Alexander, dat artikel. Komt het je bekend voor, zo'n vraag? Dat stelt u toch gewoon. De commissie stiekem is de commissie stiekem. Uh... We leven hier ook echt in de Tweede Kamer. Er wordt wat afgekletst binnen de beslotenheid van de fractie. Dat moet toch ook gewoon kunnen, meneer Schouw? Ik kan nu één ding zeggen over de commissie stiekem. Wat de leden daar horen, wat ze daar zeggen... daar is nog nooit één woord van naar buiten gekomen. En dat vind ik ook hartstikke goed. De fractievoorzitters in die commissie, die moeten daar hun werk doen. Maar de Kamerleden die verantwoordelijk zijn voor die inlichtingenportefeuille... die zitten bovenop dit soort zaken. Die willen de feiten gewoon boven tafel hebben. En er is geen enkele fractievoorzitter hier in het huis van de Tweede Kamer... die zegt, ho ho, dit mag je niet doen... Sterker nog, ze moedigen ons juist aan om deze feiten boven tafel te krijgen. En dat zei Gerard Schouw van D66 in gesprek met Joost Vullings. Het NOS Radio en Journaal Mediaoverzicht. Robert Baltes, goedemorgen. Goedemorgen. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen werken aan een medicijn tegen tuberculose. Dat medicijn is er niet op gericht de ziekte te genezen... maar juist om het te voorkomen, meldt RTV Noord. Het vaccin tegen het TBC moest het afweersysteem activeren... nog voordat iemand wordt besmet met de ziekte. En daardoor worden de bacteriën gedood en kan de ziekte worden voorkomen. De onderzoeksgroep heeft een subsidie van 3,5 miljoen dollar gekregen... van de Bill en Melinda Gates Foundation... Over drie jaar moet het vaccin klaar zijn. Er moet direct een einde komen aan het gebruik van landbouwgif... in de lelieteelt in Drenthe. Dat stelt de Partij voor de Dieren. RTV Drenthe schrijft erover. Het gaat om metamnatrium. Dat is een giftig grondontsmettingsmiddel... waarmee lelievelden worden bewerkt voordat er bollen worden geplant. Het gif kan bij mensen zorgen voor ernstige ademhalingsproblemen... en huiduitslag. Gisteravond besteedde het televisieprogramma Zembla al aandacht aan deze besmetting. Op dit moment doet de Gezondheidsraad onderzoek... naar. Wie biologische producten koopt in de supermarkt... is een kwart goedkoper uit dan in de biowinkel... blijkt uit een prijspeiling van de Consumentenbond... Soms betaalt de consument in een natuurvoedingswinkel... voor exact dezelfde producten... zelfs anderhalf keer zoveel als in de supermarkt. De bond vergelijkt de prijzen van veelgekochte boodschappen... zoals melk, eieren, kipfilet, yoghurt... in de vier grootste supermarktketens... en vier grootste natuurvoedingswinkels in ons land. Biowinkel Eco Plaza. Laat weten dat de hogere prijzen komen... door toch net andere ingrediënten. Ja, ja. Er zijn unieke beelden van een jonge Guus Hiddink ontdekt. Omroep Gelderland heeft de beelden zonder geluid op de site gezet. Het zijn opnames uit 1962 met daarop een voetballende hiddink van rond de 15 jaar oud. Ach, wat een broekie. En hij heeft ook een heel klein broekje aan, zie ik. <laughs> Oud-bestuurslid van de Plattelandsvrouwen. Hij heeft het filmmateriaal, materiaal te zien dus op de site van Omroep Gelderland. Tientallen jaren in Westendorp bewaard. En niemand vroeg ernaar, al dus Ali Boesveld. Het audiovisueel archief Gelderland vindt het bijzonder... dat de film na zoveel jaren in uitstekende staat boven water is gekomen. Vandaag in vrijdagmiddaglaar...